Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een leraar van een school in Rotterdam is ondergedoken. De leraar stond maandag in zijn klas stil bij de dood van de Franse leraar Samuel Paty. Die werd twee weken geleden vermoord nadat hij in een les cartoons van de profeet Mohammed had gebruikt. De krant NRC schrijft dat de docent in Rotterdam een spotprint van een jihadist had laten zien. Een aantal islamitische meisjes vond dat niet oké. Okay. De leraar haalde de cartoon weg, maar kreeg later alsnog bedreigingen. En nu zit hij volgens NRC dus ondergedoken. De club die opkomt voor de middelbare scholen noemt dat verschrikkelijk. In de VS is het nog steeds billen knijpen en nagelbijten geblazen. De Amerikanen hebben nog geen nieuwe president omdat in sommige staten de stemmen nog worden geteld. Election night in America continues, in all over the country there are races that matter. Nevada is een van die staten waar het nog spannend is. Daar wordt veel over getwitterd. Amerikanen delen memes en gifjes van, gewapende, van gapende mensen, slakken en luiaards... omdat ze vinden dat het allemaal wel erg lang duurt. Nog even een reminder. Je mag nu nog maar met maximaal twee mensen over straat. En vanaf vandaag zijn onder meer bioscopen en musea dicht. Bibliotheken zouden ook dichtgaan, maar die blijven toch deels open... voor huiswerkklasjes en mensen die een boek willen lenen. Motorverkopers gaan dit jaar hartstikke lekker. Door corona springen veel mensen enthousiast op de motor. Merkt ook deze rijschool. Ja, Mensen kunnen toch niet de vakantie hebben. Uh, hebben wellicht uh, geld overgehouden, maar ze toch niet uh, naar het café komen. Dat soort dingen. Ja, de grootste doelgroep voor motor is denk toch wel de jonge tussen uh, 20 en 40. Ja, dus dat, uh, ik denk dat wel best wel, dat wel een issue is geweest. Ook bij motorwinkels gaat het goed. Zij verkopen dit jaar een stuk meer pakken, helmen en motoren. Het weer zo goed als droog en best wat zon vandaag. Er staat weinig wind. Het wordt ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Baby maak wat tijd van me vrij, want donderdag is van mij. Maandag vroeg je me al wat ik toen aan aanhad. Dinsdag belde je voor aandacht. Woensdag vroeg je wat mijn maat was. Oh baby, boy. maar je moet nog even wachten, baby. Hey, hey. Ik zie je als je in de nacht alleen bent. Oh. Ligt tussen meteen.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 Nee, ben ik op je zeg mij wat jij voor me voelt, jij weet precies wat je doet met mij me. Ik wil je niet laten gaan, wat heb ik je aangedaan Jij bent onderdag de dag van mij, ben je Netflix en wat vijfs, weet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 Van me vrij, want donderdag is van mij. Ik dan donderdag, donderdag is van mij. Donderdag is van mij. Chris Cross. Dit is Live. Goedemorgen, de Zandvoort. Het is donderdagochtend 5 november. Mijn naam is Walter Sands en ik zit niet alleen, want er kwam iemand met een hele grote grens binnenlopen vanochtend. Steem even voor. Goedemorgen. Walter. ik ben uh, Jan Willem Gussenklo. Ja. En wat kon je doen? Nou ja, radio maken. <laughs> ja, wat goed. Ja, ja, ja. Het ontzettend veel zin in Heel gaaf. Ik, ik loop al jaren hier langs, uh, langs, de, langs de mooie studio. En uh, ik, heb, uh, ik had opeens wat tijd. En ik dacht, nou weet je wat, dit is echt altijd mijn grote droom geweest. Ik ga het gewoon vragen of het kan. En het ja, kon. Het kan. En vandaag loop je mee. Ja. En morgen ga je gewoon zelf al. Precies. Ja, hartstikke leuk. We gaan muziek draaien. Ja, uh, yeah. This is Not America. Heel toepasselijk op dit moment natuurlijk. Hier is die David Bowie. De nieuwe Kylie Minogue, afgelopen weekend uitgekomen, Magic en Disco is dus schijnbaar weer helemaal terug. En daarvoor, This is Not America, van Bowie. Ja, over Amerika gesproken, Jan Willem, onze correspondent van de USA. <laughs> nee, hoor. hoe staat het ervoor? Ja, het is ontzettend spannend. Het, gaat, uh, het is bizar, want er hebben nou, bijna 160, 170 miljoen uh, Amerikanen gestemd. En uiteindelijk gaat het uh, net als een paar jaar, net als vier jaar geleden en ook weer daarvoor gaat het om, uh, om een paar duizend stemmen uiteindelijk. Uh, hoe het staat, Biden staat op winst. Uh, ik denk dat heel veel mensen in Nederland uh, daar blij mee zullen ja. zijn. Uh, hij staat op dit moment op uh, 253 kiesmannen. Nou, ik, het, gaat, het wordt te ingewikkeld om het hele systeem uit, uh, uit, uh, uit te leggen... maar hij moet uh, 270 kiesmannen hebben. En die kiesmannen die win je door een staat te winnen. Nou, ja. En het gaat nu nog om, uh, om iets van uh, zes staten. De uh, swing states, de battlegrounds. Nou, je hebt alle, nou, alle dingen termen, wel gehoord. Ja, ja precies. Um, en en uh, ja, het zoomt nu helemaal in. Als je, als, je, als je ook een beetje het nieuws volgt nu... dan uh, gaat het echt om, om kleine counties... Uh, of om steden waar nu het geteld wordt. En die gaan eigenlijk bepalen wie de nieuwe president van Amerika wordt. Gaan we dat tijdens onze uitzending, ga je dat maken? Ja, nou, ik hoop het. Maar het, het, het, het, het, uh, hoe het er een beetje uitziet... Is dat het uh, drie uur vanmiddag ongeveer Nederlandse tijd uh, bekend okay, zal zijn. Nou, zo lang gaan we niet door. Wij zijn er tot twaalf uur en uh, we gaan nu gewoon lekker door met muziek. George Michael, amazing. Michael, echt uit de jaren negentig. Amazing. Ja, Willem, waar hou jij eigenlijk van? Ja, gelukkig, een hele, voor, gelukkig voor de luisteraars een hele brede smaak. dus, okay, dus geen trash metal in de ochtend. Jawel, vooral in Ja, heerlijk. Ja, ja. Maar uh, ja, je moet er ook ergens mee opstaan. Maar uh, nee, ik, ik, ik hou wel heel erg van soul en, uh, en funk uh, muziek. Maar uh, gelukkig wel een hele brede smaak. Dus ik, uh, ik, uh, ja, ik hou van heel veel dingen. Kun je Eva Valerie? Nee. Uit, uh, komt uit Haarlem. We draaien hier op ZFM best veel uh, lokale, regionale muziek. En dit is uh, eva Valerie Bygone uit Haarlem. Klinkt goed. Ja, klinkt ook goed. Beetje soul. What's your excuse this time? Could it be one I haven't heard in a while?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 And so longs, we so longs I wave you goodbye by the door Gallery met Bygones. Ja, en dat is dan echt die regionale muziek. En vanavond tussen 8 en 10 hebben we dan Alternative FM. Daar zit Jaap die presenteert dat. We gaan straks om half twaalf over met Jaap praten. En vorige week of twee weken geleden was het volgens mij al... had hij echt een leuke plaat. Guy komt hier uit Noord-Holland. We horen hem op de achtergrond dan een heel raar intro. Dit is Real Fashion. And so yeah. all grateful get your own way En Guy schrijft je met een G-U-dubbel-Y. Leuke muziek. Uh, Jan-Willem, ondertussen zit jij op het uh, Noord-Hollands Dagblad te kijken. En je hebt het over een festival, zie ik daar staan. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen. Maar uh, ik denk dat, uh, dat mensen hebben toch altijd een soort van stip aan de horizon nodig hebben. Dus uh, het Noord-Hollands Dagblad kopt dat er een, een groot festival komt... als Zandvoort uit de corona-pandemie uh, is. Dus uh, nou, laten we hopen dat dat uh, ergens uh, in het volgende voorjaar gaat zijn. Ja. En, uh, een, uh, even kijken hoor. Het is uh, iemand uh, van GroenLinks, Karim El Gabali. Uit, uh, die heeft gezegd: van joh, als een soort van cadeau voor het, uh, voor het dorp, moeten we een, uh, een groot festival gaan organiseren. op het moment dat het weer kan. Ja, en dan heeft hij inderdaad de afgelopen beschouwingen heeft hij dat, uh, dat gezegd in de gemeenteraad. Ja, de dus stip op de horizon: een, een festival. Laten we het hopen, laten we hopen dat het snel kan. Uh, ja, iemand die dan natuurlijk dan gaat optreden, hier uit Zandvoort, Wendy Moore. En daarmee sluiten we het Zandvoortse blokje even af. En gaan we zo meteen met de kolom van Tinderstuy verder. Maar eerst even Wendy windy Moore met haar laatste plaat, Elixa. These days I feel like a dark cloud hovering over cities, making the skies and gray. gray. gray.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 Ja, en dat was Wendy Moore, Wendy Moore uit Zandvoort. Ja, dinsdagochtend hebben we altijd het programma Tino Stuy... samen met Frank Paardenkoper, Jaap Koper en Ger Loogman. En ja, vast in dat programma zit de column van Tino. En Tino heeft die columns allemaal gebundeld. Er komt een boekje uit. Dat kun je op Facebook al zien en dat kun je ook bestellen bij hem. Um, ik heb het file daarvan heb ik van Jaap gekregen. Het laatste woord is weggevallen. Dan weet je dat vast, dat is handig. Dit is de column van Tino Stuy. De kolom van Stuy.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 aan wandelende buienrader in je ballen. Dat lijkt me wel zo handig. Van Stiliden en daarvoor hoor je de column van Tino Stuy. En vind je dat nou leuk, die columns? Die zijn dus gebundeld. Hij heeft een boekje gemaakt, Hollywood. En dat is uh, sinds eergisteren is dat, uh, te verkrijgen. Dat wordt ergens eind november, kun je het uh, kun krijgen. En weer gesigneerd exemplaar. Dan moet je het even online bestellen. Kijk op de Facebookpagina van Tino en dan komt het helemaal goed. Ja, en dan uh, Jan-Willem, 5 september. Vandaag ja. is het 5 november, 304 dagen. Heb jij kaarten? Nee, nee, nee, nee. Maar ik, het is natuurlijk, dat is het voordeel van in Zandvoort wonen. Je zet je raam open en je bent er ook bij. Dus uh, dat, uh, dat scheelt. En dan denk je van, ah, dat zal Hamilton wel zijn die voorop rijdt. Ja, ja, ja, precies. Dat geluid, dat herken je natuurlijk uit duizenden. Nee, ik, ik ben benieuwd als Hamilton nog rijdt volgend jaar. Maar goed, ja. laten we daar, uh, dat is allemaal heel erg, uh, heel erg uh, uh, koffiedik kijken nog. Ja, het is de Telegraaf die inderdaad het uh, bericht uh, brengt. Uh, ja, het is nog niet officieel. officieel. Het hier en daar lekt van alles uit. Het was natuurlijk ook sprake van dat het uh, in, in mei zou zijn. dat het ja. ook dat het geschoven zou worden met Frank Jean. Nu is even de datum 5 september, nou we tellen gewoon af. Ja. 304 dagen. Precies. Ja, en het verhaal is vooral dat ze uh, voor 5 september hebben gekozen. omdat ze uh, pertinent, willen er publiek bij hebben. Dus ze willen niet, zoals heel veel van de races dit jaar, zonder publiek worden gereden. Dat Wils het absoluut niet. Nee. Uh... Hoewel ik ook wel denk: het was een mooie testcase geweest. Ja, dat wel. Maar ik denk dat je toch... Ja, een heel groot deel van de reden... Dat, het, dat de race natuurlijk in Nederland gehouden kan worden... is de aantrekkende ja, functie tuurlijk. die het heeft. Ja, dus, ja. Oké. Okay, nou, we zullen het allemaal afwachten. Hopelijk gaat het allemaal door. En nou, 5 september. Ik vind het ook wel lekker. Lekker warm. Is beter ja, dan mei. Uh, met met uh, zee -mist en dat soort dingen. Ah, heel vaak een prachtig weekend. Daarom. Laten we het afwachten. We gaan door met muziek. Blackbird. Ook uh, regio Amsterdam volgens mij. Klinkt een beetje... Klinkt een beetje crescent.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 Boomstone. Ja, Jan Willem, en dan ga je het uh, morgen overnemen. En dan is er dus gewoon één plaat. En uh, ja, Jaap, ik voed hem goed op. Die moet je gewoon meenemen. Ik stuur je straks het uh, MP3-bestand. Dit is een feline alleen. En die gaat gewoon ook morgen in de uitzending, toch? Jan Willem? Tuurlijk.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 Liene met Alleen. Gaat hij mee uh, morgen? Uh? Ja, ik vind het uh, goed klinken. Ja, heel goed. Kijk, hebben we er weer iemand bij. Uh, ja, je zei het al. oude Sol soul en dat soort dingen. Ik ga, uh, ik ga Lou Rolls draaien. met, uh, ja, Wat ik eigenlijk de meest domme titel vind... die er eigenlijk is. I see you when I get there. Ja, natuurlijk zie je <laughs> Maar hier is die Lou Rolls.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 Ja, yeah. Lural see you when I get there. Mooi, hè? Dat is die soul. Ja, hij zit helemaal te grijnzen. Mm -hmm. Hartstikke goed. We gaan, uh, we gaan eruit met uh, Kovac. En uh, als het goed is, komen we precies uit. Dit was het Eerste Uur ZFM Live samen met Jan Willem. En zometeen na het nieuws zijn we gewoon weer terug. In nog een uurtje. Tot 12. Tot zo.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 To Ella, Ella to Bessie, Bessie to Attack on Marilyn with me